Hier komt het historische verhaal van een romantische Friese advocaat... die honderd jaar geleden een rijke toekomst overboord gooide. Hij wierp zichzelf op als aanvoerder van een kleine bende. Machteloze armoedzaaiers, kansarmen, zouden we tegenwoordig zeggen... die vonden dat de maatschappij onrechtvaardig in elkaar zat... en die daar verbeteringen in wilde brengen via de politiek, in het parlement. Liever dan door het barbaarse middel van revolutie. Hoewel... Soms lopen de dingen anders dan je ze van plan was. Zeker wanneer er aan het hoofd van zo'n arbeidersbeweging een vent komt... die niet alleen een briljante staatsman blijkt te zijn... maar ook een idealistische driftkop uit Friesland, een meeslepende volksmenner. Ons verhaal begint precies één eeuw terug in Leeuwarden. Ljauwert 1886. Ja, advocaat en procureur. Ja, yeah, dat moet hem wezen. Troelstra, is dat hier? Het staat op de deur. Dan ben ik hier goed. Ik heb al belt. Voor jezelf. Maar Jelle wil er ook in. Na mij. Is er brand? Jevrouw, ze zeggen dat u mensen helpt zonder dat u eerst in een portemonnee kijkt. Maar ik was voor. Kom binnen allebei. Een veldwachter gaf mij een douw. Nou dan... Douwt Jelle van Sipke Vrouwtjes terug, natuurlijk. En nou dagen ze mij... Nou, de baas van mijn man heeft mij aanklaagd voor belediging. U helpt me toch? Jullie moeten mij ver verdedigen, mevrouw Troelstra. Zo'n zo veldwachter heeft toch zeker niet die de recht... Op, om, om mij te... Mij om die... moet ook zijn handen thuis houden. Ik ben geen mevrouw en geen advocaat. Ik ben de dienstbode. Meester Troelstra is naar de rechtbank. Jullie mogen wachten bij die meneer die daar zit te schrijven. Als je zogenaamd verstandig bent, dan doe je natuurlijk niks. Maar onrecht blijft het. En dan gaat Jelle van Simke vrouwtjes ook douwen. Al zou ik ervoor voor moeten hangen. Ben ik hier terecht bij Troelstra? Ja, wacht op de bank daar. Het lijkt wel een gekke huis vandaag. Uh, ik heb een afspraak. Ja, maar ik ben nummer één nou. En, en jij, jij bent na hem en u daarna, dame. Ik was eerst. Nee, nee, meneer Troelstra senior stuurt me, Zeg Klerk. Ik kan zeker alvast wel in het privékantoor. Spijt me, dame. U zal genoegen moeten nemen met deze bank. Beetje inschikken, mensen. Het gaat om een echtscheiding. Dat is dan heel treurig voor u, dame, maar het wordt toch de bank. Hebberige nijpnaars, heb ik zeid. Nou ja, tegen die stinkbaas van mijn man dan, hè? Het had smiddag stortregend, dus er kon niet gewerkt worden. Hield die 90 centen in op Sjoerds Loon. De vuile, hebberige nijpnaars. Wat heb jij zeid? Niks. Huh? Ik, ik, ik douwde. Maar oh ja, een veldwachter. Uh, een douwtje. Wat heb je nou om mijn hakken? we genijpnaars. Wat heeft u gedaan, dame, als Sitske zo onbescheiden mag wezen? Zeker de tong uitgestoken nooit meer teruggekregen. Hey, en jij? Opruiing. Huh? Wat? Wat, zei u? Als ik je goed versta? Opruiing. Om Op te gaan staken. En je hoeft geen u te zeggen. Ik heb drie bouts. Klaas, drie bouts. Dat is andere koek dan hebberen genijpnaars. Oprui Nou, daar gooien ze je zeker voor in de gevangen, nou? Voor be belediging ook. Verbeeld jij je alsjeblieft niks? Nee, toch? Toch net levenslang? Hangt van je advocaat af. Als je een goede kan krijgen. He, zoals ons meester Toelstra. Niet dat het veel helpt. Rechters luisteren maar half. Na Jan Boezeroen luisteren ze helemaal niet. Maar als je Toelstra hoort pleiten, ga je als verdachte denken... scheid aan de straf die ze me straks geven. In deze zaal is er maar één die deugt, en dat de ben ik... Met een leugens door de mat. Hij geeft het idee. De rechters moeten, zelf de boete, maar betalen. Of en dat is het mooie. Van is het troonstraat Elke cliënt voelt zich gewoon een keurige zoon. Je domineeën die kijken ontevreden, want, want jij, jij hebt de baas van je man beledigd. En wie had ons bedrogen, die scoft, heb ik in zijn ogen gesproken. omdat je je recht verdedigt. Nu dus zit jij een rode donder, dat maar gaat het volle gat en onder. Dan krijg je de ijs. die is maar die levert lang, maar, de maar de Van meester Knolstra's pleidooien. Hij weet zijn gat met de beschuldiging en laat de aflager koken. Zijn cliënt verdient geen straf, maar een standbeeld op de graf. Als we het echt niet veel verkrachten, moet verdachten vrijgesproken. Jij in boze wordt gerecht in zwarte jurken, beschuldigd van opruiming om te staken. Moes beschrijdt de aanklager hoe je jouw soort van schurken heel Nederland tot één wilde mis wil maken. Al. Verdagen, denk je waarlijk, ik ben verdomme, staatsgevaarlijk. gevaarlijk. Dan eist je straf, je, je komt, komt er christelijk af en een in. alle dagen ja, ja. aan de in. Maar dan het mooie ja. van meester troonst wel, mijn Hij weet een gat met de beschuldiging gik dus en gestaan voor paal, de politie voor schandaal. Straks ontziet de club van zakken heren, excuseren voor de valken, zak van verzak. Dat is het mooie van meester Troelstras, pleidooien, daar de stondens dan nog daar Het wordt anderhalf jaar. nog de waardevolle brokken van die verliesgevende vennootschap over naar mijn winstgevende firma. Ik stoot gauw nog een hoeveelheid aandelen af. Nou, ja, veel zullen ze niet opbrengen, maar alles is meegenomen. Nou, dan laat ik de vennootschap uh, rustig failliet gaan. <laughs> Daar ben ik er mooi vanaf. Sociaal gezien niet zo'n fraai idee, meneer Enigma. Dat idee is briljant, meneer Troelstra. Uw eigen vader heeft het me aan de hand gedaan. <laughs> Prima zakenman is dat tussen twee haakjes. Nu moet u voor mij alleen die opzet even juridisch bekijken als u wilt of ik nergens persoonlijk risico loop om tegen de wet in te handelen. Hè? Ik ben een fatsoenlijk staatsburger en dat wil ik graag blijven. Dat is duidelijk, ja. Ah, Nienke, dit is meneer Enigma, je weet wel, van de pepermuntjesfabriek onder andere. Meneer Enigma, mijn vrouw. Aangenaam. Ik zal me de grote pepermuntjes koning heel anders hebben voorgesteld. Oh, baas, is dat nou raad voor kruin? Ja, als u nou eventjes uh, daarachteraan... Uh Kijk, mevrouw Troelsraad. Uh, die staat zo... Oh, o, die Oh, hij heeft willen Rustig op de Eén tegelijk, ja. Luister, luister. Luister, ik wil jullie allemaal helpen. Mijn man, waar ik dus van af wil, die is directeur van de Vries... luister... Een van uw beste cliënten. Dus als u mij nou eerst... Meester Troelstra zegt luister. Dank je, wassus. Allemaal tegelijk. Kan vanzelf niet. Bovendien gaan de economisch belangrijke kwesties altijd voor. Luister, heeft meneer Zeg, moet ik me door die, notabene door die dienstmeid, hoef ik mij toch zeker niet... waarom niet? Die... Dat is ook een mens. Ga maar me niet te duwen, meneer. Aan de thuisdeurie pief hoef jij krijgt met Jelle van Sipke vrouwtjes te maken. De brutaliteit van het werkvolk tegenwoordig. Voor haar geen wonder dat die pepermuntjes koning Jan de Diek zet nou. Ik zou er al jaren terug uitgegooid hebben opgedirkte kakmadam. Wij zijn helemaal niet getrouwd. Oh, dat is helemaal mooi, hokken. Dat ze dat in jullie kringen doen, stelletje vuile en... anarchisten. Maar ik en deze dame... Oh, op, uitbuiter. Eerdaas krijg je toch wel een staking aan je broek? Ik ken jou wel. En ik jou. En je patroon ook. Dat is een vriend van mij. Jij vliegt eruit. Morgen nog. En dan hoef je niet bij mijn man zijn fabriek te komen schooien om werk... Aan opruiers geen behoefte. Let op uw woorden, meneer Enigma. Als u broodroof wil plegen, niet in mijn kantoor. Hebben we er genijp naast? mevrouw Toelsta. Tegen wie was dat nou? Tegen u, meneer. Hebben we er naast? En Zee. nou hoor je, het is van een dame. Wou je nou, nou nog een dauwtje hebben? Uh, mensen, mensen luisteren. Ik accepteer dit niet. Behandeld worden als een werknemer. En onmensen ook stil zijn. Ik zoek mijn juridisch advies wel ergens anders. En ik neem wel een echte advocaat. Ja, dat wou ik u net aanraden. Wiepje, wij jij mevrouw en meneer eens even de uitgang. Mensen, mijn neus krult bij zo'n schitterende demonstratie van solidariteit in de geknechte arbeidersklasse. En dat heet advocaat en procureur. Tja, je blijft merken dat zijn vader is begonnen als loopjong. En tussen twee haakjes, jij... Um... Driebouts, Klaas Driebouts. Driebouts, jij moet er eens over denken of jij niet in de politiek wil gaan. Ik, uh, ik ben niet zo'n studiehoofd. Wat moet nou een behangersknecht in de politiek? Politiek is geen kwestie van intellect. Politiek begint bij emotie en rechtvaardigheidsgevoel. Nou, nah, ik hou het in gedachten. Maar pas maar op dat u er geen spijt van krijgt, meester Troelstra. Als ik u raad ooit nog eens opvolgde. Nou, dan niet. Vrienden, helaas kan ik jullie onmogelijk nu te woord staan. Ik moet met mijn vrouw vanavond nog naar de opera en de harmonie. Carmen, ja, zeker. Ja, allicht. Ja, en we moeten ook nog dineren, Maar maak een afspraak met batsers voor morgen of overmorgen. En dan in de rechtszaal zullen wij telkens en telkens weer de roep laten horen. De kreet om recht, ook. En vooral voor het arbeidende volk dat of veel te lang heeft moeten bukken onder het slavenjuk, de uitbuiting en de vernieteringen die het zich weer moet laten welgevallen door de machtigen van kerk, kroon, kroeg en kapitaal. Oh, ja. Als u straks in de rechtszaal ook zo op, op stoot bent, meneer Troelstra. Nou, dan, dan, dan geef ik u een zoen waar de rechters jaloers op worden. Dat is het mooie, meneer Troelstra's, mijn Schuldiging en laat de aanklager wekken Je leeft mee als hij vertelt Van zo'n onverschrokken held Ik, Ik ben vijf met machtige complotten Om tenslotte te ontdekken. Ik ben het zelf Dat is het de mooie Van meester door je. Jij de voor de, de rest vanavond en morgen heeft Leeuwarden weer iets om over te praten. En nu trekken wij een fijn flesje wijn open. Rooie. De Bourgogne van 1881 maar. Zeg eens de krant erom. Fijntjes hoor. De armoede, de vernedering waar die mensen onder lijden... die misbruik jij om een stoer circusnummertje weg te ja, dat, geven. Dat hoort nou eenmaal bij mijn vak. Dat vind ik het leuke eraan. Uh, Wiepje, maak jij eens wat toosjes met kreeft en zalm klaar. Advocaten zijn slechte mensen. Jazeker, anders waren het slechtere advocaten. Hm klinkt net alsof het je koud laat, die ellende, dat onrecht. Dat weet jij wel beter, Nienke. Maar zo zit de maatschappij immers in elkaar, bij de wet geregeld. Nee, ik geen wijn. Liever bronwater... Het enige wat een advocaat kan proberen is een beetje goochelen met de wet... ...in het voordeel van die arme toeters, en dat doe ik voor ze, gratis. Jouw arme toeters zouden er meer mee opschieten als de wet zo werd veranderd... ...dat de maatschappij wat rechtvaardiger in elkaar kwam te de zitten. De wet veranderen, dat wou je mij laten doen? Een advocaatje uit het Hoge Noorden, wereldberoemd in jouwert en omstreken. Er staat nergens geschreven dat jij levenslang moet blijven rondkrouwten in dat ene kleine kringetje. De wet en de maatschappij veranderen, dat regelen ze in het Westen. Of moet ik soms hier vandaan een revolutie optouden? zetten. Als het niet anders kan? Waarom niet? Jij lijkt Domela Nieuwhuis wel. Hé, hey, kijk eens, daar is je zijn op. Laten we mij het morgen een paar kistjes Balmoral bestellen. Zeg, dus jij ziet mij al het paleis aan de Kneuterdijk bestormen? Ga peupel in mijn zo. Ik denk dat jij dat prachtig zou vinden, Piet. <laughs> Nienke van Hichten blijft sprokjes vertellen. <laughs> er leefde eens heel lang geleden in het Hoge Noorden een vier ridder. Vanuit zijn kasteel zag hij hoe arme, zwakke mensen werden onderdrukt en geplunderd door boze monsters uit het verre westen. Toen is die ridder de boze monsters in hun eigen hol gaan opzoeken om ze te verslaan. Hij nam afscheid van zijn weelderige leventje in het hoge noorden en hij vertrok. Zingend, buivend, met schimmels voor de koeks. Ik denk eerder met vlooien voor de koekenpan. Want in het verre wilde westen was het voorlopig met de wilde gedaan. Dat werd knokker voor die ridder. En zijn prinses. Die ging mee. Wat dacht je anders? In kringen om je heen zie je het leven. Je huisgezin. Het land waartoe je hoort. Je werkplaats. En de mensen van jouw soort, dat zijn de kringen die jouw groeikracht geven. Maar onderwijl speurt al in hoger sfeer je geest op zoek naar meer. Eerst wil je heel ik aan Friesland schenken. De kring waarin Job had in het begin. Dan stap je uit het onbekende in, waar grote daden naar hun doener wenken. Een nieuwe eeuw, een nieuwe maatschappij, en ik, ik hoor daarbij. Naar licht de dorp, de toren staat naar het westen. Waar avond zon langs rode wolken zingt, gereedschap tegen blauwe kielen blinkt het volksjok waakt naar zijn rust. Ten leste de nevelpand. hier neem ik afscheid van, tot ziens, liefheid. We zijn een paar jaar verder, in 1894. Dit is een vergaderzaaltje, Constantia, aan de Rozengracht in de Amsterdamse Jordaan. Boven de bestuurstafel op het toneeltje hangt een groot embleem met een raadselachtige lettercombinatie SDAP. Kameraden! Ik ben je kameraad niet, dat dus zou je wel willen. Socialisten! Wat jij van socialisme, boer? Drolle gelegen, die deugt nog voor geen krullen, jongen van Dommel en Nieuwhuis. Dommel, Dommel, laat Hé, hey, wie ben jij eigenlijk? Hoe heet jij? Mijn naam is Mugge uit Helmand. Oh, nou, wij houden in Amsterdam niet van Mugge. Die slaan we dood met een oude krant. Als voorlopig bestuur, Er de... moet nog een penningmeester komen. Ik stel Ari Soep kandidaat. Niemand tegen? Soep, je bent de acclamatie benoemd. Bedankt voor het vertrouwen. Iedereen een consumptie op kosten van de SDAP om het te vieren. Nou, één boerenjongens voor mij dan graag. Als het bestuur van de SDAP. Van wat? Van de SDAP. Hij, hey, hey, uh, niet vloeken, meneer Stromtvliegert-Helmond. Wat betekent dat, SDAP? Studenten, en advocatenpartij. Oh. Geef mij dan maar een advocaatje met slagruim. Het bestuur van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Arbeiderspartij, hou me vast. Zeg meester uh, Troelenpoep, laat jij je arbeidershandels eens zien. Hoeveel eelt zit er op je handen? Hij heeft alleen eelt op zijn tong. En vast nog wel ergens wat ik niet zal noemen dames bij zijn. Zeg, hoe laat komt Domela huis eigenlijk? Dan kan de vergadering tenminste beginnen. Domela, Domela. Wij harte welkom. Als jullie sociaal-democraten willen heten, moet je doen als ik, Arie Ik heb gezworen en eet dat ik me niet zal wassen... voordat water en zee helemaal gesocialiseerd ben. En nou wil ik in de bad. De bad... Wat? Ga je eerst maar eens in het bad, kameraad Zoep. Ah. Heeft Troelstra wel eens een klap met een stoel op zijn kop gevoeld? Stoelen zijn geen argumenten. Dan heb ik hier een argument dat hout snijdt. Hij zoekt voorzichtig met het mis. Die meneer Stromvlieg uit Helmond die verkoopt revolvers. Dat hij al minstens een salvo heeft gelost in zijn broek. Wij heten u van harte welkom op deze oprichtingsvergadering van de sdap afdeling Amsterdam. Hé, hey, je zegt het hellemond als ik er een volle voorbij kom. Mag ik dan eerst proefschieten op jou? Voorzitter, ik heb nog geen antwoord op mijn argument. Ik eis antwoord. Dit is met democratisch recht. Van de orde, van de orde. Waar ben je de gratis versnaperingen bekrijpen, voorzitter? Een zou het voor je lusten. Oh, maar je... P J Die wijfendief... Hey, over, een oude klare en één jonge meid van professor meester ja. Dr. troelen Dominee. Vooruit, troelen manneke, stellen wij met z'n tweeën die mensen eens bewijzen wat er waar is van die woeste verhalen. Hey, over Mina, jou. Mina, Mina, dat je op de bestuurstafel klimt is tot daar aan toe, maar doe je rokken naar beneden. Nou, kom op, stoere meneer uit Friesland. Laat die Amsterdamse zien dat je er wat voor kan. Niet doen, Mina. Blijf liever gezond. Poelstra zal nu een uiteenzetting geven. Niks geen uiteenzetting. Groenman blijft met zijn vurige vingers van Mina af. Ik waarschuw jou, Pielstra. Als jij naar Mina komt, dan kom je naar mij. en Dan zal ik jou eens eventjes uiteen komen zetten. Over onze sociale strijd in het parlement. Oftewel het sprookje. Hoe de muis in de muizen van de katjes noemt. Kameraden, proletaren. Ik heb die advocaatje. Wat is het parlement? Meneer, met snoep, wist u ja. dat nog niet? Geut, een laverment, meneer Troens, Dat geven ze in het gasthuis als je verstopping hebt. Meneer bedoelt, het, meneer bedoelt het kwebbelement. In de Haag. Een motie, voorzitter, ik heb hier een motie. tegen goed, Daar heeft het woord. Drollen gelegen. Een motie, dat altijd voorrang mislukt mislukte, mij, kever. Aan de orde is de motie 3box. Die luidt. De Amsterdamse bevolking. Ja. In vergadering bij gebouw Constantia aan de Rozengracht... Gehoord de reformistische wartaal van de SDAP-dominee Troebelstra uit Heere Jezusveen... ...geroken de volle broek van Muggen uit Hellevoetsluis... ...spreekt haar diepe minachting uit over de zogenaamde kwebbelementaire arbeiderspartij... ...en gaat over tot de wanorde van de dag... ...door de vergadering te sluiten en sdap bonzen in de Rozengracht te lazen... Wie is daar tegen? Geen mens? Dan wordt deze motie bij acclamatie uitgevoerd. Hey hey hey jongens, niet al te wild. Kapot hoeft hij nou ook weer niet, die troelekater.